Emmanuel, Emmanuel, zijn zijn. Ik heb dat woordje luisteren onderstreept. Wat staat daar in de grondtaal? Het woordje smaak, hoor Israël. De Heer is onze God, de Heer is één. Dat horen is gewoon smaak. Maar het wordt vertaald met horen, met luisteren, met afijn. Het woordje luisteren in het Oude Testament is gewoon smaak. Dus wat zegt Mozes namens Vader in de Hemel? Je zal weer naar de stem van Yahweh luisteren. En luisteren betekent ook doen. Het eenvoudige is dat als je gaat doen wat Vader zegt. Ga je iets leren en je gaat wonderlijke ervaringen maken. Ik ga je daar een leuke vertellen. Ja, we, uw God zal u in overvloed het goede schenken. Ja, wanneer? Als we naar de stem van ja, we luisteren. Ik had mijn handen niet hoeven te branden als ik geluisterd had naar mijn vader. Ik had niet door het ijs hoeven te zakken als ik geluisterd had naar gewoon zonderwijzing. Want die man die wist als ze twee dagen gevoort hebt, dan kan je er niet op lopen. Nu weet ik het ook. Nu vertel ik het aan mijn kinderen. Uiteraard is al alweer groot geworden. Allemaal kleinkinderen. Het gaat om luisteren. We blijven ons leven lang opvoeders als vaders. Maar we moeten naar onze hemelse vader luisteren. Ja, we, uw God zal u in overvloed het goede schenken. Bij al het werk van uw handen. In de vrucht van uw schoot. Mooi hè? In de vrucht van uw vee. De vrucht van uw bodem. Want Jaweh zal weer behagen in u hebben. U ten goede zoals hij behagen had in... Vader Abraham, Isaac, Jacob en alle die ons voorgegaan zijn door in gehoorzaamheid te wandelen. Dus we moeten luisteren, dat betekent het doen wat hij zegt. Dan gaan we ervaringen maken. Wanneer gij naar de stem van Yahweh uw God, komt hij weer dat woord Sma. luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden die in dit wetboek geschreven staan. Wanneer gij u tot Yahweh uw God, hoe heet dat ook weer? Bekeerd met geheel uw hart en met uw hele ziel. Weet u wat er van Gods kinderen gezegd wordt in de eindtijd in openbaringen? Hier zijn zij, die de gewone Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. We gaan precies wandelen zoals Jezus al gewandeld heeft. Staat het er zo? Hier zijn zij, de leidzaamheid der Heiligen, en precies hetzelfde. Er staan twee hele mooie uitdrukkingen. Het gaat erom dat we de geboden gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En wat staat er hier onderin? We moeten ons daartoe bekeren met heel ons hart en met heel onze ziel. Het zogenaamde Nieuwe Testament is niks anders als wat God ooit in het verbond heeft gezegd. Het is toch we hebben overtreden aan dat verbond tot het bloed van Yeshua moest verzoenen. Die zelf volkomen trouw was aan dat verbond. Het is zo mooi om het te horen. Zelfs in de kleinste dingetjes ga je daar zeggen. Zo ga ik ook eens doen. En dan ineens maak je ontdekkingen. Luister goed. Deuteronomie 30 vers 11. Want dit gebod, zegt hij, deze Torah, dat ik u heden opleg is niet moeilijk voor u en het is ook niet ver weg. We hebben deze tekst wel eens meer gelezen omdat Paulus het erover had in Romeinen 10. Dus zegt hij, dit gebod wat ik u heden opleg is helemaal niet moeilijk voor u. Wat zeggen de meeste broeders en zusters christenen? Ah, die wet die kan je helemaal niet houden, joh. Het is zo tegenovergesteld aan elkaar. Dus God zegt, het is niet moeilijk. Staat er echt echt waarde. Het is niet moeilijk. Het is ook niet ver weg. Die, die geboden van mij, die Torah, die is niet in de hemel, zodat je zou moeten zeggen, wie gaat erop stijgen naar de hemel, om het voor ons te halen. En wat zegt hij nog meer? En het ons doen horen. Hé, hey, horen. ...opdat we het volbrengen. Wat moet hij doen met Torah? Gewoon volbrengen. Word je gered door het houden van Torah? Wel, nee. we zijn gered door de genade, door het bloed van Yeshua. Maar als God ons nou op die weg rechtvaardig verklaart... ...zouden we dan niet gewoon rechtvaardig gaan wandelen? Gewoon doen wat Vader onderwijst. Dan gaan we fijne dingen leren. Volbrengen, zegt hij. Het is niet aan de overkant van de zee, de Torah zodat je zou moeten zeggen, wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, het voor ons doen. Horen, opdat wij het volbrengen, kom weer het woord volbrengen. Wat met horen en luisteren te maken hebt, moet u gewoon volbrengen. Gewoon doen. Je wordt er niet door gered. Maar door moedwillig Gods instructies te overtreden, denk ik wel, tot je je redding op scherp zet. Want waaruit blijkt onze liefde voor de Vader, als we zijn geboden bewaren, u zei het al. Gewoon, als we zijn geboden bewaren. En die zijn niet zwaar. We gaan verder. Maar dit woord zegt hij, hij heeft het over de Torah, het woord wat God aan Mozes gaf voor zijn volk. Dit woord is zeer dichtbij u. Het is in uw mond, in uw hart om het te drie keer achter elkaar volbrengen. En waar moet het woord zijn? In onze mond en in onze hart. Als ooit God een nieuw verbond aankondigt, het verbond in het bloed van Yeshua, dan zegt hij: Ik zal mijn wet in uw, in uw hart schrijven. Leuk is dat, hè? En dan denken wij: het dat is een heel nieuw verbond. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is al zo oud-testamentisch als wat in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Wij moeten gewoon de woorden van het verbond uitspreken en doen. We moeten ernaar luisteren en ernaar handelen. Je zal misschien wel denken, wat gaan we dit nou weer vertellen vanmorgen? Dit is dus niet nieuw. Ik wil je daar nou ook op iets heel kleins wijzen. Tot u weet waar ik mee bezig ben. Luister goed. In Numeri 15 staat, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen... dat zij gedenkwasten maken aan de hoeken van hun klederen. Van geslacht tot geslacht. En dat zij de gedenkwasten aan de hoeken... Een blauw-purperen draad verwerken. Dan denk je, ja, hallo. Ja, dat is een, een beetje een spelen, Maar dat is niet waar. He? We laten u alleen maar horen wat de heer zegt. Moet je gewoon over nadenken. Word je nou gered door gedenkkwastjes aan je kleding te hangen? Echt niet waar. Maar je moet gaan luisteren wat hij erover zegt. Dat is zo mooi. Wat denk je dat hij gaat vertellen trouwens? Wie weet wat erachter komt. Jullie zijn allemaal Tora deskundig, toch? Dan, nee, dat zal u tot een gedenkkwast zijn. Gedenk, hè? Gedenk, gedenk. Gedenk de Sabbat, hè? Gedenk. Het zal je een gedenkkwast zijn. Die kwast, daardoor moet je ergens aan denken. Ik heb een andere vraag. Wie van u draagt er een kruisje? Leuk, hè? Gedenkkruisje of niet? Zijn er mensen die nog andere dingen dragen in hun leven? Ja, het kruis, hè? kruis dragen. Akkoord. Er zijn allerlei dingen waarvan de mensen zeggen, dat draag ik. Want met dat kruisje, een katholiek, die hangt daar de Christus aan. Want die predikt de leidende Christus. De protestant hangt het kruis door, want Christus is opgestaan. Ja, die preekt de opgestaande Heer. Dus ze hebben iets om op te hangen. Alleen het leuke is, de Heer die geeft ons een teken mee. Ik zal het je dadelijk zeggen. Dat hij tot een gedenkwast zal zijn, zegt hij. Als jij daarna ziet... Dan zult gij al de geboden des Heren. Mooi is dat hè? Gedenken. En die. Ah, dat staat er ook nog bij. Je moet ze ook nog volbrengen. Dus je zal er niet alleen aan denken. Ja, om de Sabbat moet je denken. Nee, die moet je ook volbrengen. Horen is doen in de Bijbel. Vindt u dat leuk als je dat leest? Zonder uw hart of uw ogen te volgen. Dat gij daardoor tot overspel zou laten verleiden. Wie van u wilde graag overspel bedrijven? He? Maar er zijn heel veel dingen in ons leven... ...waar onze ogen zich laten afleiden... ...tot zaken waarin we in onze geest al overspel bedrijven. En we kunnen het er vaak heel erg moeilijk mee hebben. Als je daar goed vast aan hebt gezeten in je leven... ...dan erger je aan je eigen gedrag. Aan je eigen denken. Het wonderlijke is... ...Vader in de hemel die zegt... ...maak je nou eens gedenkwasjes... ...opdat je zou gedenken... Ja? al de geboden van Yahweh en het volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij daardoor tot overspel zou laten verleiden ik heb me vroeger altijd geërgerd dat mensen die kwastje droegen die ook een joodse toestand en die keppeltjes op nou ik heb er wat meer uitgezocht ik uh, zie me echt nog geen keppeltje dragen Beslist niet. dat staat nergens in de Bijbel dat is echt een traditie maar kom ik bij onze Messiaanse broeders ja dan zeg ik geen keppeltje op die mensen vinden dat uh, tot eer van God. En ik zal daar geen storing geven. Maar nou ik die kwasties heb gelezen... ik denk, wat is dat een mooie gedachte? Ik heb ze een week gedragen. Weet je wat er gebeurt onderweg? Je krijgt achter elkaar gesprekken. Ze zeg, wat heb jij nou toch? Ik, zeg, nou, ik heb besloten hier aan te denken... aan alle geboden van God. Ik zeg, ik wil ze nog bewaren ook. Je hebt direct een gesprek. Het gaat heerlijk. Daar doen we het niet voor. Maar de Heer zegt, Willem, dan denk je maar aan mijn geboden... Dat je je ogen niet afwendt, zegt hij om overspel te plegen. Overspel het niet zozeer met je buurvrouw te maken, maar omdat we andere dingen doen als die God gezegd heeft. Als de Heer zegt: Gedenk de Sabbadag, dan zeggen wij: We gedenken de Sabbadag en we doen het. Er staat nergens over de zondag. Zo simpel is het. Gaan we het omdraaien, dan doen we iets wat vader niet gezegd heeft. Voor mij mag je alle dagen God prijzen. Maar als hij zegt: In Leviticus ga op deze mijn heilige dag samenkomen met de gemeente. Dan moet je op deze heilige dag samenkomen. Je mag het verder op alle andere dagen van de week ook. Maar vandaag, heilige dag van de Heer. Zo zegt vader het. Vindt u dat leuk om dit te lezen? Hiermee zeg ik niet, ga morgen allemaal kwastjes dragen. Hè? Echt niet waar. Nog één keer vers 39. Dan zal u tot teken een gedenkwast zijn. Als gij daarna ziet, dan zult gij al de geboden des Heeren gedenken en die volbrengen. Wilt u dat? Ja hè? Ook zonder kwast natuurlijk. Hè? Zonder uw hart of uw ogen te volgen. Zodat daardoor tot overspel zou laten verleiden. En er komt de reden op dat. Gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God. Ik vind het een schitterende uitspraak. Tien jaar geleden had je me dit niet moeten vragen. Echt niet waar. Vijf jaar geleden ook niet. En vorig jaar begon het als de rommelen al En dan zul je daar een jaar over te piekeren. Nou, dit wilde ik alleen maar vertellen. Ik denk, stel je voor dat iemand zich ergert aan het feit dat ik een kwastje draag. Dan weet je in ieder geval... ...hé, hey, die Willem heeft ervoor gekozen... ...om te gedenken dat hij naar de geboden van zijn Heer wandelt. En dat hij ze ook gaat volbrengen. Zeggen dat je het niet kan volbrengen... ...dat is eigenlijk zeggen dat God liegt. God die zegt gewoon, doe het nou... ...en ontvang de zegeningen. Er staat in Matthäus 9 vers 20... Zie, een vrouw die reeds twaalf jaar aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem, tot Yeshua, en raakte de kwast van zijn kleed aan. Wilt u wandelen als Yeshua deed? Lief wat meer ruimte, hè? Eén ding is duidelijk, hij had de kwast aan zijn kleed. Wordt u gered door het dragen van kwasten? Hardop zeggen: nee. Daar ligt de redding niet in. Alleen het is een wonderlijke ervaring dat als je het gaat doen... Je ja, hebt binnen de kortste keren gesprekken langs alle kanten. wil ja, je dat allemaal doen, joh? Nou, dan kun je het heerlijk uitleggen hoe heerlijk het is... om Gods feesten te vieren, zijn Sabbat te onderhouden. Precies te doen wat hij zegt. De is 18, niet, niet met je nichtje naar bed... of met je zusje of met je, met je schoonmoeder. Uh, ja, ja, natuurlijk, dat weten we allemaal wel. Snap je wel? Ook geen varkensvlees eten en al die andere dingen die God onrein noemt. Nee, de geboden van de Heer zijn altijd in onze gedachten. Dat doen we dus niet meer, omdat hij zegt... Hé, hey, het is een gruwel voor mij. Dus hij vindt het een gruwel. Dus vandaar dat ik zeg van... Hé, hey, ik heb tegenwoordig besloten... Ik ga kwastjes dragen, zoals de Heer het gezegd heeft. En ik heb er een prachtige ervaring mee gemaakt deze week. Mensen gaan voortdurend vragen... Of ze staan te kijken. En dan kijk je terug, weet je wel. Nou, binnen de kortste keer hebben we een gesprek. Of ze denken dat je een Jood bent. Ik zeg, nee, je bent helemaal, ben helemaal geen Jood. hè? Want, zeiden zij bij zichzelf, indien we slecht zijn kleed aanraken, zal ik behouden zijn. Het gaat erom dat hij zich niet ergert aan het feit dat hij kastjes bij me ziet hangen. Het is een keuze die ik gemaakt heb om openlijk te laten zien, ik wil langs de geboden van God leven. Ik word er niet door gered, want ik ben gered door genade, door het geloof in Yeshua en gereinigd door zijn bloed. Dat is genade. Begrijpt u het? Ooit was mijn Clayton hier... En die had een hele lading bij zich. Die man die droeg zich. En ik denk, hè, die man die draagt ook al van die, van die lintjes. <lacht> en toen die helemaal klaar was met het preken, ik zei: ja, dat is toch wel leuk. En die bleek een heel zakje meegenomen te hebben. Dus ik heb ze van hem gekocht. Ik zal het nog wel even nakijken. Het, is, het gaat niet om de demonstratie, maar het gaat om de keuze. En ik zeg: van nou, ik wil gewoon naar de geboden van God leven. Het is nou onze broeders en zusters christenen die zeggen dat de wet vervuld is en helemaal weggedaan is, is het nou een tricker enorm. En als je ze eerst gaat verkondigen dat je door genade bent gered en door behouden bent door het bloed van Yeshua, dan zijn ze al totaal weg. Oh, oh, oh, ja, hij praat over genade. Oh, dus als je genade hebt ontvangen, kan je dus ook gewoon naar Gods regels leven. Zie so, je, ja, je vindt er ook geen kunst om te stoppen voor het rode licht. Nou, dat triggert het echt. Je hebt hele mooie gesprekken. En laat er vooral horen de vreugde die je hebt door het leven met Yeshua.